met het NOS-journaal. De waterschapsbelasting gaat dit jaar flink omhoog met ruim 4,5 procent. Dat is de sterkste stijging in ruim 10 jaar. De waterschappen verwachten dit jaar zo'n 3 miljard euro meer te innen. En dat geld is nodig om maatregelen te nemen tegen hoogwater en wateroverlast. Ook de zuiveringsheffing voor het reinigen van afvalwater gaat omhoog. In Limburg en Friesland stijgt de waterschapsbelasting het hardst... In Limburg om het hoogwater in de Maas het hoofd te bieden. En in Friesland om de gevolgen van de langdurige droogte op te vangen, zeggen de waterschappen. De politie heeft in een boerderij in het Friese Wanswert een drugslab gevonden. Er werd vermoedelijk metamfetamine geproduceerd. En de synthetische drugs met een straatwaarde van zo'n 4 miljoen euro zijn in beslag genomen. Agenten kwamen het lab op het spoor na tips en er is niemand aangehouden. Volgens de VN zijn sinds 1 december meer dan 800.000 Syriërs op de vlucht... voor het geweld in het noordwesten van het land. De VN spreekt van een ware exodus. Duizenden mensen zoeken veiligheid bij de grens met Turkije... die dicht wordt gehouden. En in Salt Lake City hebben de Nederlandse schaatsters... hun wereldtitel op de teamsprint geprolongeerd. Femke Kok, Jutta Leerdam en Letitia de Jong deden dat in een wereldrecord... Ook de Nederlandse mannen prolongeerden hun wereldtitel op de teamsprint. Maar Dydane Tapp, Kai voorbij en Thomas Krol reden niet de snelste tijd. Dat deden de Canadezen, maar zij werden gedisqualificeerd omdat ze te vroeg wisselden. De Canadees Tedjan Bloemen werd wereldkampioen op de 5000 meter bij de mannen. Hij was net iets sneller dan Sven Kramer, die het zilver pakte. En bij de vrouwen op de 3000 meter won Carlijn Achter-Eekte het zilver. Zij werd net afgetroefd door de Tsjechische Martina Sablikova. Het weer, het wordt vannacht droog, 2 tot 5 graden en lokaal kan mist ontstaan. Morgen vrijwel overal droog, af en toe ook zon. Het wordt dan maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. Don't EN Sure. Ja... 9 And that's what I get, yeah. Oh my.